Heb dan, geliefde broeders en mededienaren in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot een opziener gesteld heeft, om Gods gemeente te wijden die Hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief, wijd zijn schapen, oefen het opzicht over hen uit, niet gedwongen of het winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding, niet om over het erfdeel des Heren te heersen. Maar om een voorbeeld voor de kudde te zijn. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel in liefde in de geest. In geloof en in reinheid. Volhard in het wezen van Gods woord. Het vermanen, het leren en veronachtzaam niet de gave die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig. Omdat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leren en volhard erin. Verdraag als een goed soldaat van Christus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degene die u horen. En wanneer de overste huidde verschenen zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Geliefde christenen, ontvang uw dienaar in de heren met alle blijdschap en houd zulke dienaar in een ere. Bedenk dat God zelf door middel van hem u aanspreekt en u dringend nodigt. Neem daarom het woord aan dat hij u overeenkomstig de heilige schrift zal verkondigen. Niet als het woord van een mens, maar als het woord van God, wat ook in waarheid is. Laten wij de voeten van degene die vrede verkondigen en de, het goede, bood, de goede boodschap brengen. U liefelijk en aangenaam zijn. Wees uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, waarvan zij rekenschap moeten geven. Opdat ze met vreugde dat zullen doen, niet al zuchtend, want dat is niet tot uw voordeel. Als u dit doet, zal de vrede gods in uw huizen komen. En zult u, die deze dienaar als profeet aanneemt, het loon van een profeet ontvangen. En wanneer u door zijn woord in Christus gelooft... Zult u door Christus het eeuwige leven beërven.